Mark Visser met het de Egyptische president Sisi wil zich niet bemoeien met gerechtelijke uitspraken. In een tv-toespraak zei hij dat de regering de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecteert. Hij reageerde ermee op de veroordeling gisteren van twintig journalisten... onder wie de Nederlandse Rena netjes... De verslaggevers zouden de moslimbroederschap hebben geholpen... die is aangemerkt als een terroristische organisatie. De uitspraak van de rechter leidde tot een internationale storm van kritiek. Sisi roept iedereen op te stoppen met het bekritiseren van gerechtelijke uitspraken. In Den Haag heeft de politie een Syrië-ronselaar opgepakt. Volgens de politie wilde de man van 18 zelf ook naar Syrië afreizen. Man wordt verdacht van het aanzetten tot terreur. Ook had hij volgens de politie opruimende geschriften in bezit... die hij via sociale media verspreidde omdat mensen steeds ouder worden is dementie in 2030 de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Staat in een rapport van het RIVM, dat is overhandigd aan minister Schippers. Mensen zullen niet direct doodgaan aan dementie, maar door de ziekte hebben ze een zwakker afweersysteem... waardoor ze sneller een longontsteking of een andere aandoening oplopen. De wedstrijd die Nederland gisteren tegen Chili speelde was het best bekeken WK-duel tot nu toe. Ruim 8 miljoen mensen volgden de ontknoping in de groep van Nederland. Bij de nabeschouwing haakten maar weinig kijkers af. Stichting Kijkonderzoek meldt dat 7,9 miljoen mensen toen nog voor de televisie bleven zitten. Naar de wedstrijd Australië-Spanje, die tegelijkertijd met Chili-Nederland werd uitgezonden, kregen gisteravond 33.000 mensen. Het weer, wolkenvelden en lokale buien, maar ook wat zon. Later vanmiddag meer buien. Het is 17 graden in het noorden en mogelijk 23 in het zuiden. Morgen iets koeler, maar minder buien en geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A12 van Den Haag naar Utrecht... bij Harmelen, 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinfo. Zien...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 Bij uh, het 2 duur van ZFM Lunch. En, uh, samen met Dolly Tempierik hebben we natuurlijk weer heerlijke muziek voor u meegenomen. En uh, nieuws te vertellen straks. Weer Brecht komt voorbij en uh, misschien ook nog wel een oproep, Dolly toch? Nou, uh, nog geen nieuwe oproep, maar ik heb inmiddels wel het telefoonnummer uh, van degene die de oproep van net heeft geplaatst voor de honden van kooi. Dus we gaan hem straks even bellen en uh, dan gaan we het nog even erover hebben. Oké, okay, nou het is één uur, dat betekent uh, dat u uh, van ons gewend bent, dat er wat uh, te lachen valt. Vroeger hè. Vroeger. Toen geloofde ik altijd dat er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 altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, was het ook wel eens altijd, Maar dan werd het altijd, opgelost altijd, altijd, dan altijd, heks. altijd, had altijd, dan gewoon maar altijd, altijd, werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks één tot één natuurlijk ook. kon natuurlijk ook. Ik geloof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 Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilyputters. Ja. En die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. En die dragen geen puntmutsen, lange baden, maar gewoon de kleren. Alleen een hele kleine maat. Ik kwam nog eens tegen. En, uh, en uh, ja, toen vroeg ik aan hem. Uh, ja, gewoon zo. Uh, ja, ja waar, waarom die geen puntmuts op had. En. Uh,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 Waar eens je halletje, wat ja, maar rood, mooi met zijn beters stampen zo. Kijk, dat is rustig, man. En toen dacht ik van weer wat. Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken. Kusjes geven. Dan wordt hij rustig. Dus nou ja, ik pak hem zo vast. Wil ik hem een kusje geven, broertje spugen. Ga, dame. Ik zeg, jij bent een stout boutertje en liet los. Dan ben je op de grond liggen huilen. Een zei, kaboutertje, je hoeft niet te huilen. Je mm, moet niet huilen, kaboutertje. Nou? Mm, niet, mm, waarom hui je nou? Waarom mij je nou, kaboutertje, dat ik helemaal niet. Je moet niet huilen, kaboutertje. Ik vind niet... Mm, kijk dan, kaboutertje. Goeie goeie goeie. Hé, hey, kaboutertje, niet uh... te. <lacht> toen nou, ik over het hoofd eigenlijk over zijn hoofd en dat bleef maar huilen. Maar, ja, waarom huilt hij nou? En toen had ik een van: oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom? Omdat hij verdwaald is. <lacht> Tuurlijk. Kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. <lacht> ik moet hem terugbrengen, <lacht> naar het diepste punt van het bos. <lacht> Nou, toen heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een hele in bos ingeslept. <lacht> Daar heb ik een holte voor hem gegraven en hem ingeduwd en dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar ja, dat wilde hij niet. Ah, euh, euh, dan niet. <lacht> en hij eh, <lacht> bleef maar huilen, klagen en schelden, maar ik zei: nee, gebouwtje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, dan moet ik gaan, kaboutertje. En dan, uh, ja, ben ik naar huisje aan, Want, uh, ja, kom op. <lacht> blijf niet in de gang. En dan heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik thuis een walsje gezien. Oh, oh. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ.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 Your perfume fills my head The stars get red and all the night Ja, u kent het natuurlijk van uh, Frank en Nancy Sinatra, uh, Something stupid, iets stoms. Michael Bublé heeft dat met Reese uh, Spoederspoon uh, of zo. Uh, nou, ik kan even niet op die naam komen. In ieder geval uh, Reese Spoederspoon of Spoederspoon of Voederspoon. Uh, of... Dat zoeken we op. Dingelingeling. <laughs> Wat is dat voor een ding? ding. <laughs> uh, in ieder geval, uh, die heeft het ook opgenomen. Dit was natuurlijk uh, die kanjer van, uh, van het witte doek. Meestal in kleur tegenwoordig, Nicole Kidman. Samen met Robbie Williams uh, met Something Stupid. Dolly, ja. heb jij alweer iets te melden? Of zeg je van, nou draai eens nog maar een plaatje. Uh, we gaan om half twee hebben we een update van het regionale nieuws. Ja. Weer blijft nog hetzelfde, dus daar hebben we geen update over. Nee. Um, even denken, we gaan denk ik na het volgende nummer even proberen in contact te komen met Tony Haak. Helemaal goed. Ja. Yeah. Nou, dan ga ik de boel herwinnen.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 Ik lees me Simon met uh, herwinnen. Als het goed ja. is, hebben we iemand aan de, aan de telefoon, Dolly. Ja, dat klopt. Uh, als het goed is, hebben we Ton Haak aan de telefoon. Klopt dat, Ton? Ja, dat klopt. Hallo, Dolly. Ja, hallo, goedemiddag Ton. Ik zeg, Ton, ik heb begrepen, je had ons benaderd om een oproepje te doen. Uh, want jij spant je in uh, voor de dieren in nood, heb ik begrepen. Ja, we hebben een, uh, ik had eerst een site, zoals jullie denk ik allemaal al weten, met 3500 leden van de Bordeaux-doggen. Ja. Daar ben ik mee gestopt, omdat het met een beetje te veel werk was. En toen ja. ben ik gevraagd door Rutenboer, ook aan Schoonvoort op Facebook, met dieren in nood. Ja, en daar doen we dus alles uh, voor ja, de diertjes in nood, hè, zowel de hetjes natuurlijk weer, als de hondjes, de katjes. Ja, ja. Alles eigenlijk. Ja, dat is helemaal ja. mooi. En vandaag hadden jullie een speciale oproep, hè? Een specifieke ja. oproep aan de mensen in Zandvoort en omstreken. Ja. En, vertel er eens over, want voor wie doe je die oproep in feite? Nou, in feite gewoon voor de dierenambulance en, uh, in Halem, in Kennemeland, ja? uh, was namelijk pas geleden een hondje uh, acht dagen lang zoek. Ja. Uh, aangezien de dierenambulance geen vankooi heeft, ja. uh, die moest helemaal aan de andere kant weer van het land uitkomen, hebben wij dus bedacht, ah, dat kan niet, moet er moet gewoon eentje komen. Dus ja. Die kan niet uh, na acht dagen pas gevangen worden en weer ja. reenigd worden met zijn baasje. Nou, dus nou, jullie nou, spannen je daar nu voor in? Ja, daar zijn ja. we een actie voor begonnen. Mooi. En uh, we hebben al uh, tot nu en toe net toevallig weer een storting. Uh, tot nu en toe is er 275 euro gedoneerd. Geweldig. Uh, maar ja, dan zijn over... jullie er nog niet, hè? Nee, was maar waar. Ja. We, we doen ons uiterste best. Maar ja, ja uh, het is overal crisis. Hè. Over ja, vieren, maar natuurlijk. jullie zeggen zelf ook al, hè, het hoeft geen grote donatie te zijn... Ieder klein ja, oh beetje nee. is welkom. En ik vond het leuk wat je zei. Van, nou, ik heb wel een suggestie. Als iedereen nou eens gewoon 1 euro voor ieder Nederlands doelpunt stort. He? Ja. Ja. Dan... ja dat, uh, dat had ik ook gedaan. Uh, dan met een bedrijf. En uh, Patrick Berg. Uh, met zijn haring. Uh, ja. op de uh, Boulevard. Uh, die had een hele grote donatie. Zoals gedaan. Ook die ging met me meedoen. Ja. Uh, deden, nou, die zeiden het tegen elkaar. Laten we eens gek doen. Een tientje per doelpunt. Ja. En dat was de vorige wedstrijd. Ja. Daar ja. was er gelijk een klappertje in, natuurlijk. Ja, ja, ja, maar ja, ja. Maar ja, dat kan niet iedereen zich permitteren. Het nee, zou heel mooi nee, zijn. Nee. En waar kunnen nee. de Mensen hun geld uh, naartoe storten. Op welke rekening? Ja. Dat is de Vereniging tot Bescherming van Dieren. Ja. Alen en Omstreken. Ja? En dan is het banknummer E, O, N, L, 20, I, -N G, B. En dan 4 x 0 31, 78, 20. Onder vermelding van Kooi. Goed zo. Nou, we gaan iedereen vragen... He, he, he, doet u mee met deze mooie actie... en doneer een klein beetje of veel net wat u missen kunt... Op het genoemde nummer. Ik heb uh, deze boodschap ook helemaal op uh, Zandvoort Luncht gezet. Op de Facebook-site. Dus www.facebookbook.com slash Zandvoort Luncht. Alle twee met een hoofdletter. En daar kunt u alles over teruglezen. Tony, Ik bedank je heel hartelijk dat je dit in de uitzending even wilde melden. En we wensen nee, je... je enorm veel succes met deze actie. Ik bedank jullie. Eerst nou. en nou weer dit, jullie ja. zijn grandioos. Dankjewel, Tony. Dankjewel. Dat okay. horen we graag. Ik wens okay. je nog een fijne dag. hebt zelf de doel. Jullie dag. Ja, luisteraars, ik hoor zojuist uh, uh, vanuit Spanje zelfs dat, uh, dat uh, zie je van. Was je er nog? Ik ben er nog. Ja, nou, Het ah, ja. Is goed gegaan, hè? Uh, uh, ik ik uh, heb Ach, begrepen. Oh, dat ik heb begrepen, luisteraars, dat. Uh, uh, de, de internetverbinding uh, niet goed werkt. Dus, uh, ik weet niet of onze technicus meeluistert... maar in ieder geval, uh, de stream schijnt eruit te liggen. Dus mensen die via internet willen luisteren naar ZFM Zandvoort... die kunnen op dit moment uh, geen geluid ontvangen. Ik had het net thuis ook al geprobeerd en daar had ik ook het probleem. Maar ik dacht even dat het aan mijn computer lag... maar dat schijnt dus een, uh, een storing hier uh, te zijn... op de computer van uh, ZFM Zandvoort, althans op de stream. Dus ik hoop dat uh, onze technicus uh, wat dat betreft uh, meeluistert. We gaan verder met het nummer van de Bee Gees. Een oudje al, Ayo. van de Bee Gees. Haio was dat luisteraar. En uh, we gaan verder met een nummer van uh, The Hollies. Bastap. Niels bij ZRM Zandvoort. Wetenswaardigheden uit de regio met Dolly ten Birik. Ja, dames en heren. Dan volgt hier een update van het regionale nieuws van dinsdag 24 juni. Vanavond is de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het reces. En uh, het is het laatste gemeenteraad debat en besluitvorming. Op de agenda staan een aantal hamerstukken... maar er zal zeker ook het nodige worden gedebatteerd... over alle andere, de, over, over onder andere de voorjaarsnota en de winkeltijdenverordening. Behandeld zullen worden dus de voorjaarsnota, winkeltijdenverordening... benoeming wethouder Kuipers en een wijziging van het vergaderstelsel. Meer info kunt u vinden op www.zandvoort.nl bij het kopje Laatste Nieuws. Een motorrijder is afgelopen nacht tegen een slagboom... voor de Velsertunnel gereden. Het ongeluk gebeurde in de richting van Beverwijk. Vermoedelijk reed de motorrijder, motorrijder hard langs het stilstaande verkeer... op de A22 en zag de slagboom te laat om nog te kunnen remmen. Hij raakte bij het ongeluk gewond... en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht... Door het ongeluk was de snelweg tijdelijk afgesloten. Vermoedelijk blijft de linker rijstrook ook vandaag nog gesloten... omdat die niet gebruikt mag worden zonder werkende slagboom. De politie in Hoofddorp heeft mensen gesignaleerd... die zich aan de deur voordoen als messenslijpers. De mensen gaan langs de deur en bieden bewoners hun diensten als messenslijpers aan... De politie Hoofddorp waarschuwt mensen hiervoor... en zegt dat men eerst goed moet nadenken voordat er op het aanbod ingegaan wordt. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de messenslijpers hier gesignaleerd zijn... maar wees u op uw hoede. Dit voorjaar is Woonstichting De Kei gestart... met de voorbereidingen van de bouw van Nieuwe Sofia... Aan een groenhof worden 28 sociale huurappartementen en 20 eengezinswoningen gebouwd. Donderdag 26 juni om half twee wordt de eerste paal van het appartementencomplex geslagen... en vindt de officiële handeling plaats in het bijzijn van de terugkerende huurders, buurtgenoten en andere betrokkenen. De eerste paal wordt geslagen door wethouder Han Cohen en directeur wonen van de KEI Lidie van der Schaft. Het hele plan is door de Woonstichting De Kei ontwikkeld... en door Just Architects ontworpen. Aannemersbedrijf Van Wijnen draagt zorg voor de realisatie. Naar verwachting wordt het appartementencomplex komend voorjaar opgeleverd. Een aantal huurders keert terug... en de overige huurappartementen worden via de Woonservice Kennemerland aangeboden. Bijna alle eengezinswoningen zijn verkocht en volgens de huidige planning start de bouw van de eengezinswoningen in oktober van dit jaar. Meer informatie over Nieuwe Sofia vindt u op www.nieuwe-sofia.nl De politie heeft zondagavond een 42-jarige automobilist uit Zandvoort aangehouden. De man had rond 7 uur s avonds een verkeersongeval veroorzaakt op de Van Lennepweg in Zandvoort en was er daarna van doorgegaan zonder zijn identiteit bekend te maken. Ter hoogte van het benzinestation wilde de man afslaan en ramde daarbij een tegenligger. Door de klap vloog de auto van de tegenligger tegen een andere auto. De twee bestuurders en de passagiers die in de geraakte auto zaten... zaten allemaal in de gordel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Wel zijn alle personen, vier volwassenen en twee kinderen... ter plaatse nagekeken door medewerkers van de ambulance... De veroorzaker maakte zich direct na het ongeval met zijn twee kinderen uit de voeten. Hij kon echter korte tijd later, dankzij enkele getuigen, in zijn woning worden aangehouden. De bestuurder verkeerde duidelijk onder invloed en is meegenomen naar het politiebureau waar hij in verzekering is gesteld. In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar mensen die het ongeval hebben zien gebeuren en nog niet met de politie hebben gesproken. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Zandvoort via telefoonnummer 0900 8844. En anoniem kan ook via telefoonnummer 0800 7000. Gisteravond. Het weerbericht met Dolly Tempiri. Zover waren we nog niet, hoor. Hij is zo bang dat hij het dit keer ook gaat vergeten. Ja, Je stak je hand op, ik denk nou dat is. Nee, ik, ik stak mijn hand op omdat we al je jingeltjes en alles ertussen door horen. Ja, dus, dat klopt. En, en de gekraak van je stoeltje. Dus mensen, u weet, ik ben het niet hoor die zo kraakt. Ik zit nog soepel in de spieren. Maar mijn collega kraakt met zijn stoeltje op de achtergrond. Ja. En daarom zat ik te zwaaien. Nou, krakende wagens lopen het langs, zeggen ze. Kijk, zo is het. En dat, jij bent al de 64 gepasseerd, dus het wordt maar weer gestaafd. Waarvan acte? Even kijken, want ik was er nog niet. We gaan nog even verder met het regionale nieuws. Gisteravond was er een grote politiemacht inclusief ME-bus in het dorp aanwezig... ter voorkoming van ongeregeldheden zoals die na de vorige WK-voetbalwedstrijd van Nederland-Australië waren ontstaan. Er werden toen na gevechten twee mensen gearresteerd. Door de genomen maatregelen is het rustig gebleven in het centrum van het dorp. We vragen ons wel af wat de maatregelen voor zondag gaan worden... want de jaarmarkt is dan namelijk nog maar net afgelopen... en dan begint de spannende wedstrijd tussen Nederland en Mexico. Automobilisten op de A10 moeten nog iets langer geduld hebben... want voordat de gerenoveerde Koentunnel opengaat... wordt de tunnel eerst nog vijf dagen volledig gesloten. Dat meldt AT5. Zowel de tweede Koentunnel als de gerenoveerde Koentunnel worden van woensdag 16 juli om 9 uur tot maandag 2 juli 5 uur dichtgegooid in verband met werkzaamheden. Het openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen dan nog wel van de tunnels gebruik maken. Het reguliere verkeer wordt vijf dagen lang omgeleid via de Zeeburger tunnel en op 21 juli gaat de gerenoveerde Koentunnel open en zijn er acht rijstroken beschikbaar. Bijna 3 miljoen buitenlandse toeristen zullen hun zomervakantie dit jaar doorbrengen in Nederland. Dat is een stijging van 2% vergeleken met vorig jaar, meldde NBTC Holland Marketing dinsdag. Daarnaast brengen wij nog eens 4,75 miljoen Nederlanders een korte of lange zomervakantie in eigen land door. Dit is een stijging met zo'n 1% ten opzichte van vorig jaar. Het merendeel van deze vakanties wordt doorgebracht op campings en bungalowparken. Nederlanders ondernemen in totaal ruim 10 miljoen binnen- en buitenlandse zomervakanties, zegt het toerismebureau. De lichte groei van het aantal buitenlandse verblijfstoeristen komt voornamelijk uit de buurlanden. In de zomer komt bijna de helft van alle buitenlandse vakantiegangers uit Duitsland of België... en de andere helft komt onder meer uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en de Verenigde Staten. En wij vragen ons af hoeveel mensen daarvan naar ons mooie Zandvoort zullen komen. Het Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt weer en neemt tevens de kans op wat regen of een bui toe. Vanavond van het noordwesten uit droog en enkele opklaringen. De temperatuur loopt op naar waarde tussen 17 en 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. De komende nacht zijn er wolkenvelden en het kwik daalt af naar circa 9 graden. Aan zee hogere minima, namelijk 12 tot 13 graden. Woensdag trekken opnieuw wolkenvelden over en af en toe schijnt ook de zon en de kans op buien is klein. Met maximaal tot 17 tot 18 graden is het vrij koel cool en de wind zwaait wijd zwak totmatig uit het noorden en dit was dan het weerbericht volgens Jan Visser. You've painted up your lips and roded and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere?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 your love to town Kenny Rogers was dat met uh, Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers heeft natuurlijk ook hele mooie nummers opgenomen. Uh, uh, Ballads, zeg maar, als Lady en uh, Islands in the Stream niet te vergeten. Uh, dames, dames, dames, u bent ruil, uh, duidelijk te horen in de uitzending. Dus <laughs> um, ja, ik, ik was even het praten met de mensen. Um, <laughs> we gaan uh, luisteren naar Je t'aime moi non plus. Jane Bergen met uh, Serge Gainsborough. Je t'aime moi non plus. Ja, ik denk moeten de mensen die uh, behalve lunchen uh, ook zin hebben... om eventjes zich op een andere manier te vermaken... moet ik ook maar eventjes de kans gunnen uh, uh, daaraan toe te geven. Toch, luisteraars? En hij is terug hoor, in Zandvoort. De New Kid... Hij loopt in de Haltenstraat op dit moment. Hij is in town. Ah, dit zijn de Eagles natuurlijk. There's talk on the street. It sounds so familiar. Great expectations. Everybody's watching you. like you're something new Ja, Dolly, ik weet niet of je een beetje meegeluisterd hebt, maar er is echt een nieuw mannetje in, in, in het dorp. Dus een nieuw kid in town. Dat, althans, uh, als het, ja, die, die was er al een poosje, want ik hoorde dat liedje al uh, zo'n dertig jaar geleden, kan dat? Ja, dat, dat zou best kunnen. Ja, toen was hij er al. Dat ja, jongetje. maar hij is, weer hij is ook weer een tijdje weg geweest. <laughs> Op weet vakantie, weer terug. ja. <laughs> ik kijk op mijn klokje. We hebben ongeveer nog zo'n zo acht minuten ruimte gaan. Ja, heb, ja, jij, ja. heb jij nog iets te melden dat je zegt... Van dat moet ik nog even kwijt aan de luisteraars? Nou ja, ik weet niet of jij het erover gehad hebt... dat we signalen doorkregen dat we ons stream niet meer te bereiken waren... en te zien waren. Maar inmiddels is dat hersteld. Ik heb ja, ik heb contact gezocht met de, met de technici. En de, dat is weer in orde? Dat is helemaal weer in orde. Dus luisteraars, u kunt gewoon weer terug naar dit internet... als u ons wilt zien of horen. Ja. He? En dan had jij het er net nog wel over dat de mensen mij konden zien zitten en zo. Nou, mensen zagen het helemaal niet zitten. Zien ze je niet zitten? Nee. <laughs> ze zien me helemaal niet zitten. Oh. Nou, luisteraars, de, de laatste minuten is er toch iets als een kind of hash. Hier in de studio, dankzij Barry Menelo. Hij kent natuurlijk van Herbert Hermits uit de jaren 60. En dit is ook een mooie versie. Op de Valreep nog even Rosie en Andres. Ook al een gauwe ouwe. lights on the Feel the glow of evening in my soul Burning fire Feel the heat of my desire mm -hmm. I can tell the glow Ja, dat was oud hoor, Dolly. Dat was heel oud, maar het ja. blijft zo'n leuk nummer hè. Sal Salito, Rosie ja. en andere waren dat. Ja, en ja, ik ja. kijk op mijn klokje nog ruim een minuut te gaan. Uh, ik ga afsluiten met Metromonie van uh, Gilbert O'Sullivan. Dolly, wel, uh, heb jij tot slot nog wat te melden? Of zeg je van, uh, uh, het was weer heel gezellig. En, uh. Tuurlijk was het heel gezellig. Ik vond het weer een leuke uitzending. Het was me weer een eer om het te doen. En om als sidekick voor jou te mogen fungeren. Nou. En ja. uh, we hopen volgende week uh, onze luisteraars weer uh, te mogen begroeten. Zo, zo is dat. Ja. En ik wens u allemaal nog een hele fijne dinsdag toe. En uh, nou... Lekker weer mensen, geniet ervan. Ga lekker naar buiten, ga een wandelingetje maken. Er zouden wat buitjes, buitjes voorbij komen, hebben we net van Dolly gehoord. Maar volgens mij uh, waaien die over Zandvoort heen. Ja, vast wel. <laughs> uh, vast <wel>. Oké, okay. <laughs> we tot... houden het droog. En tot volgende week. En uh, morgen weer, zie je van lunch natuurlijk met uh, collega Ruud Jansen en, en Anschela de Koning. Ja, en dat geldt ook voor de donderdag. En dan ben jij daar ook weer bij, hè, Dolly? Donderdag ben ik weer met Ruud te horen. dat. Ja. ja. Gezellig. Ja. Hoi, hoi. Mm.